9 uur remonteree met het NMS-journaal. Bij de onderwijsgigant Amarantis, die dit jaar ten onder ging... heerste een angstcultuur en maakte bestuurders zich schuldig aan zelfverrijking. Signalen dat het niet goed ging werden door alle betrokkenen genegeerd. Dat staat volgens de Volkskrant in een conceptrapport... over de val van Amarantis, waar 3000 mensen werkten. Volgens het conceptrapport zorgde de top van Amarantus goed voor zichzelf. Zo hadden de directieleden en hun adviseurs twee lease van de zaak... naast een vaste OV-kaart en taxivergoedingen. Een bestuursvoorzitter die in 2004 opstapte... bleef nog zes jaar adviseur met behoud van zijn volledige salaris... en secundaire arbeidsvoorwaarden... terwijl hij de laatste drie jaar niets meer voor Amarantus deed. De Amerikaanse president Obama waarschuwt voor een karige kerst... als er de komende weken geen akkoord wordt bereikt over de begroting. De Republikeinen zijn onder meer tegen het voorstel van Obama en zijn democraten... om echtpaarden die meer dan een kwart miljoen dollar verdienen... extra belasting te laten betalen. Tegelijk wil Obama een belastingvoordeel voor de lagere inkomens in stand houden. De Republikeinen voelen er niets voor om de Amerikaanse middenklasse te ontzien. Volgens Obama wordt het een kader gekerst voor de gewone Amerikaan als zij hun belastingvoordeel kwijtraken. Als er voor 1 januari geen akkoord is, moet Obama zeer streng gaan bezuinigen. De vrees bestaat dat Amerika dan afglijdt naar een recessie. Amsterdam heeft weer 800.000 inwoners. Begin jaren 70 had de hoofdstad ook 800.000 inwoners. Daarna ging het bergafwaarts. De bevolkingsafname in Amsterdam was het gevolg van het feit dat veel mensen naar omliggende steden trokken, zoals Purmerend en vooral Almere. In 1985 werd het dieptepunt bereikt. Toen woonden er nog maar 675.000 mensen in de hoofdstad. Nu is weer de mijlpaal van 800.000 bereikt door de geboorte van baby Alex. Het jongetje dat op de wereld kwam in het Academisch Medisch Centrum... werd onder andere verwelkomd door burgemeester van der Laan van Amsterdam. Dan het weer voorlopig op de meeste plaatsen droog... maar in de loop van de middag neemt dit buienkans vanuit het westen weer toe. Hierbij is landinwaarts natte sneeuw mogelijk. En het wordt vanmiddag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A6 vanuit Muiden naar Emmeloord. Stadte Salmere, Buiten-Oosten en Lelystad, een file van 2 kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten na een ongeluk. En dat gaat nog wel even duren. Zolang kan verkeer richting Emmeloord vanaf de berg beter omrijden. Via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En tussen Houten en Geldermolse rijden geen treinen...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 4,5 minuten over 9. welkom terug bij de Nieuwshow. Dit uur hebben we onder meer aandacht voor Egypte... en de onterecht marginale rol van familie... bij ontsporende cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. En dan gaan we het ook hebben over de nieuwe vervolging... van oorlogsmisdadiger Siert Bruins, die inmiddels 91 jaar is. En straks ook nog een oplettende scholieren... die stapels fraude wel doorhad. Maar goed, nu eerst een volledig uit de hand gelopen zaak in Utrecht... Komende dinsdag komt de door de gemeente Utrecht ingestelde commissie... met het eindrapport over de Utrechtse asbestzaak. De commissie heeft onderzocht of de evacuatie van 300 bewoners... in de wijk Kanaleneiland noodzakelijk was. Bij de renovatie van een flat van woningcorporatie Mitros... werd afgelopen zomer, u weet het vast nog wel, in twee woningen asbest ontdekt. Enkele van de geëvacueerde gezinnen zitten nog steeds in tijdelijke woningen. Communicatiedeskundige Remco de Boer deed uitgebreid onderzoek naar die zaak... en schreef hierover het boek Verloren Verloren. Vertrouwen. Ik heb het hier voor me liggen. Lessen uit de Utrechtse asbestzaak is de onderkop. Goedemorgen Remco de Boer. Goedemorgen. Ja, uh, Die evacuatie van die asbestflats was eigenlijk helemaal niet nodig, hè, volgens u? De, de grootschalige acute gedwongen, de, deels gedwongen evacuatie, een aantal mensen zijn gedwongen uit hun huis gehaald, die was niet nodig. Er had wel uh, ingegrepen moeten worden, maar niet op deze manier. Ja, uh, waar, waarom uh, besloot de gemeente Utrecht en die woningcoöperatie... dan eigenlijk dat er ontruimd moest worden zo snel? Ja, dat, dat, dat is de hamvraag. Ja. ja. Nou ja, dat, ik, ik heb ook nadrukkelijk naar het, uh, de aanloop van het uh, project gekeken. En dan zie je wel dat in de dagen voor die ontruiming... er allerlei rapporten komen door Mitros gemaakt... door hun asbestadviesbureau. En die worden, nou, zacht gezegd, niet uh, heel goed geduid... Dus er, er breekt enigszins paniek uit bij de gemeente... als ze op zondagochtend dat telefoontje krijgen. Het advies van dat bureau dat ze hun moest adviseren was niet ontruimde zaak? Uh, dat was niet ontruimde zaak, nee. Maar wat was wel het advies? Nou, kijk, zij hebben gewoon vastgesteld hoeveel vezels daar zijn aangetroffen. En uh, hoewel dat vezelaantal nooit echt openlijk gecommuniceerd is... was dat ongeveer 4.500 in de zwaarst besmette nou, maar, En wat betekent dat? Nou ja, heel simpel. Tot duizend is de huidige norm is het verwaarloosbaar. En vanaf tienduizend zou je een evacuatie kunnen overwegen. Mm, dit was dus een halve evacuatie. Nou ja, je, je kunt je dus afvragen of je dan inderdaad moet gaan evacueren. Kijk, er, er moest wel iets gebeuren. Het moest wel opgeruimd worden. Het is gewoon niet verstandig om in asbest te zitten als je weet dat het er is. Het zijn losse vezels. Dat is niet verstandig om te En als je die, je die inademt, kunnen die kanker veroorzaken? Precies, dat kan. Ja, Dus het is, ja, is niet iets om mee te spotten. Nee, maar het is wel zo dat bij het woord asbest... bestuurders en bevolking al snel in een enorme kramp schieten. Klopt. En dat, dat komt voor een deel omdat er heel weinig informatie eigenlijk over is. Dat is heel gek. We, we, we kennen allemaal het woord asbest. We zien allemaal wel eens van die, van die mannen in pakken lopen... en van die containers staan. Ja. Ja. Alleen is er eigenlijk heel weinig feitelijke informatie. En dat is ook de kern van de zaak hier. Er is eigenlijk helemaal niet feitelijk over gecommuniceerd. Niet naar de bewoners toe, maar ook niet naar afloop naar de media... en naar al andere partijen. Wanneer hoort Nederland voor het eerst uh, van de zaak? Dat is op uh, zondagmiddag, kwart over vier, Radio 1. Ja. En wat gebeurde er toen? Wat was daar toen te horen? Toen was uh, de locoburgemeester, uh, de burgemeester Verving, die op fietsvakantie was... Uh, die was in, uh, in de uitzending om te vertellen dat er uh, 43 woningen geëvacueerd zouden gaan worden die middag. Ja. En dat was niet zo verstandig, hè? vindt u? Nou, um, um, nou ik, ik beschrijf ook in het boek dat uh, RTV Utrecht als calamiteitenzender geworden. Uh, dat betekent dat dat is, dat is het kanaal waar uh, de bewoners uh, informatie moeten ontvangen. Als er een kernramp is? Bijvoorbeeld. Ja. Uh, als er een calamiteit is, het zegt het al. Hm. Um, um, maar in plaats van dat uh, RTV Utrecht informatie krijgt, uh, gaan ze naar Radio 1. Nou, dus, dus bij de Utrecht was men daar al uh, niet, niet heel erg blij mee. Maar dat, dat, is, een, dat is misschien een kleinigheidje. Hè. De, de gebeuren, de, dat moet ik wel bijzeggen. Er gebeuren natuurlijk op zo'n dag heel veel dingen... die niet allemaal vooraf uh, goed in te schatten zijn. Er gaat altijd wat mis. Dat is op zich niet zo erg. Dat is ook niet de kern van de zaak. Wat je wel bijvoorbeeld ziet... en dat is wel iets wat je in dit geval toch de gemeente Utrecht wel mag aanrekenen... dat het calamiteitenzenderprotocol wat er is... en wat bedoeld is om... Men moet ieder uur informatie geven. Dat is het protocol. Juist om te zorgen dat mensen een soort baken hebben van ieder uur horen we wat er aan de hand is. Ja, dat, dat, dat kennen de mensen op dat moment van de gemeente Utrecht. die aan de knoppen zitten, kennen dat protocol zelfs niet. En dat is natuurlijk nee, wel. Nee, maar dat, dat zal eerlijk gezegd bij, de, bij ik denk, 95% van de gemeentes uiteindelijk het geval zijn, toch? Of niet? Nou, dat is zo pessimistisch ben ik nee? niet. Nee. Oh. Nee, nee. Maar goed, dan kan je ook zeggen: ja, er is dus ontruimd. Maar in ieder geval deed het gemeentebestuur wel wat. Want ik bedoel, wat gebeurt er als je helemaal niks doet? En er, eh, achteraf zijn er opeens 30 kankergevallen in de buurt. Nou, zo, zo direct uh, ligt dat niet. Maar nee, dat klopt inderdaad. En in die zin uh, uh, beschrijf ik ook in het boek dat je de gemeente Utrecht voor de beslissing dat ze hebben ontruimd. Uh, Daar da, da kun je toch tot op grote hoogte kun je daarin meegaan. Kijk, zo'n zo zo lokale burgemeester krijgt een telefoontje 's ochtends vroeg' op zondag, midden in de zomer. Van wie krijgt hij dat telefoontje? Die nou, dat komt van Mitros en dat ja, gaat via allerlei okay, schakels yeah. uh, in, in, uh, in de gemeentelijke organisatie. Komt het uh. bij hem uit. En die, die heeft toch vrij alarmerende berichten, krijgt hij dan. Ja. De grootste corporatie van, van zijn stad, die heel veel ervaring heeft met renovaties en met asbest, heeft op dat moment al vijf gezinnen ontruimd de dagen ervoor. Die zijn al uitgeplaatst naar een hotel. En ochtends melden ze, we willen er nog 43 doen. Ja, dan snap ik wel dat bij een, een bestuur ja. gaan alle bellen rinkelen. Ja. En die moeten dan op korte termijn moeten die een beslissing nemen. En dan kun je je voorstellen dat zo'n besluit valt. Alleen, volgens kun je wel kijken, um, had daar dwang bij gemoeten? En dan zeg ik van nee, dat had niet gehoeven. Nee, maar uh, ik begreep dat er een second opinion is aangevraagd van advies- en onderzoekbureau Search. En dat. Daaruit bleek dat die ontruiming niet nodig was geweest. Goed, dat, dus je ontruimt... Acute, dat dat ja, is een, acute een onder, onder, onder, onderscheid. Uh, Zo'n acute ontruiming, uh. gedwongen, dat ja. was niet nodig. Nee, maar dan is het, het kwaad al geschiet. En wat moet je dan doen? Want ik begrijp het toch ook uit uw boek dat deze hele zaak uh, haast meer over communicatie gaat dan over asbest. Ja, klopt. Het gaat al bijna alleen maar over, over communicatie en, en vertrouwen. Um, zoals de titel al, ja. al, al, al zegt. Kijk, op het moment dat je een beslissing neemt... en die pakt niet helemaal goed uit. Dat kan. En ik vind ook, dan moet je bestuurders heel veel ruimte ingeven. Die moeten beslissen. En dat kan inderdaad, uh, zoals ja. je net zegt... Hè, het, het kan ook uh, verkeerd uitpakken. Dus da, dat is op zich niet zo'n zo probleem. Alleen vervolgens, als je ziet dat het toch niet goed uit heeft gepakt... en dat werd eigenlijk al maandag, dinsdag duidelijk... Hè. Uh, alle experts die erbij gehaald zijn, die zeiden... nou, het was niet... Nodig om op deze manier. Hè, het moest opgeruimd worden, maar niet op deze manier. Dan moet je als uh, overheid zeggen. Nou, sorry. Een, een volmondig uh, sorry. Al is het maar om te zorgen dat mensen die al die, ik zou bijna zeggen, symbolen die ze gezien hebben, mannen inpakken, uh, een, een, een half deel van de wijk werd of bijna de hele wijk werd afgezet, uh, ME was erbij betrokken, het Rode Kruis, noem maar op. Als je op een gegeven moment uh, ziet dat dat dan te zwaar is geweest, dan moet je zeggen, nou, we hebben u wellicht uh, op, op basis van goede gronden uh, onnodig angst wellicht aangejaagd. En waarom is dat dan niet gebeurd? Ja, dat, dat, dat moet je toch aan de gemeente Utrecht vragen. Ja, dat begrijp ik, maar ja. dat zult u toch ook wel gedaan hebben, of niet? Nou, ik heb voor het boek heb ik ook uh, uh, Nationaal Ombudsman gesproken, Brenning Meijer, die heeft ook het volwoord uh, verzorgd. En die heeft het altijd over een, een bestuurlijke kramp waar men inschiet. Systeemgedrag wat men vertoont. En dat is wat wordt in... daarmee bedoeld? Nou, systeemgedrag. Je verliest eigenlijk de menselijke, de menselijke maat... of de mensoriëntatie verlies je uit het, uit het oog. Iedereen herkent dat gedrag als hij wel eens met een callcenter... of met een groot bedrijf heeft gebeld, met een klacht of wat dan ook. Je, je bent bijna geen mens meer in zo'n systeem. Je wordt vaak van kastje naar de muur gestuurd. Dat is een beetje het, het, systeem, of het, het gedrag wat het systeem eerder uh, beschermt... dan dat het want, zich richt op mensen. Want in hun beleving is de gemeente hetzelfde als de paus namelijk onfeilbaar? Nou, ook dat zou je aan de gemeente moeten vragen. Maar dat nee, is maar wel goed, wat er vaak onder zit. Dat zit er vaak onder. Ja. Ja. Kijk, er is natuurlijk ook vaak, en dat zie je ook in dit geval, dat tussen de corporatie en de gemeente al, al vrij snel wat wrijving ontstaat. over wie heeft die nou de schuld. Hè? En dat heeft ook de betekenis met uh, aansprakelijkheid. Oh. Uh, uh, financiële aansprakelijkheid ook, juridisch wellicht. Nou, dat gaan we dinsdag denk ik voor een deel ook horen. Dus je kan je voorstellen dat daar ook alweer wat, uh, wat wrijving optreedt. Ja. En uh, de, de media, hebben die het deze keer niet gedaan? De media heeft het niet gedaan. Dat <laughs> niet hebben, hebben, nee, toch hebben het fout. niet gedaan. Nee, dat klopt. Nee, dat is ook iets wat met name de corporatie al vrij snel zegt. Dat er veel ronkende berichten zijn die hebben bijgedragen aan dat, dat wat angstaanjagende beeld. En dat, maar dat, maar dat vond niet... u niet? Nee. Nou nou ja, ik geen, je, je, je, de Telegraaf bijvoorbeeld, die kopte overal paniek door asbestgevaar. He, want je ziet dat dan opeens dan is asbest uh, alom tegenwoordig. Ja, klopt. Nou, dat, dat, dat leek het ook even. Maar waar je vooral naar moet kijken, en dat is iets wat na die zondag gebeurt... dat de woordvoering en de, de voorlichting die door met name de gemeente wordt gedaan... ja, die is buitengewoon gebrekkig, laat ik het zo voorzichtig zeggen. Journalisten nauwelijks, uh, kunnen nauwelijks uh, zelfs de simpelste feiten checken... Uh, worden in die zin ook soms naar, van kastje naar de muur gestuurd... en dan creëer je wel een soort voedingsbodem waarin er van alles uh, uh, kan gebeuren. Dinsdag komt het rapport van de gemeente. Waar bent u nou benieuwd naar? Ik ben vooral benieuwd naar uh, of ze hebben kunnen achterhalen wanneer het asbest precies is vrijgekomen. Want dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. De gemeente en Mitro zeggen een dag of vijf, zes voor de evacuatie. En er gaan een aantal theorieën rond dat het al veel eerder is geweest. En dat is ook iets wat mensen toch zeker eh, angst heeft uh, ingeboezemd. Want wa waardoor kwam dat ook weer vrij? Nou, dat, dat, dat is dus nog steeds de vraag. Uh, de, de officiële verklaring is dat er uh, één, twee voegjes werden opengemaakt... dat men toen zag, hé, hey, daar zit gevaarlijk asbest. Uh, meteen weer hebben dichtgemaakt. En verbouwing of zo? Nou, bij de renovatie. Oh, het was de een renovatie, renovatie die ja, ja. sowieso gaande was. Um, maar ook in dat searchrapport wordt wel gezegd dat als dat zo gegaan zou zijn... Uh, het wel gek is dat er zoveel asbest is vrijgekomen en ook zo ver verspreid... En er gaan wat theorieën rond dat het onder andere met een hoge drugspuiter er al een paar weken eerder uit is gespoten, uh, per ongeluk. Uh, maar ik ben dus heel erg benieuwd of daar nu een definitief antwoord op komt. Want u bent met deze reconstructie eerder dan het officiële onderzoek. Klopt. He, vonden ze dat geen probleem? Hebt u wel alle medewerking gekregen? Of schoten ze toch weer in een bestuurlijke kramp? Uh, dat laatste. Ik heb, geen, ja? ik heb geen medewerking gekregen van de gemeente Utrecht en Mythos. Ik snap dat ook wel tot op zekere hoogte. Ik vond het wel belangrijk om er toch snel mee te beginnen, want juist bij dit soort zaken moet je, als je dat goed wil reconstrueren, want dat is ook de bedoeling, hè, ik hoop dat bestuurders en communicatiemensen er echt lering uit kunnen trekken, dan moet je er snel bij zijn. En dan moet je niet wachten tot er zo'n officieel rapport is. Maar de, de, de gemeente heeft u geen enkele medewerking gegeven en de mitros ook niet. Dus dat was dat, misschien nog wel lastig dan om alle informatie bij elkaar te halen? Of... Nou, ik heb in totaal met uh, iets van 25 mensen gesprekken gevoerd met journalisten, asbestdeskundigen, met uh, directeur van het uh, instituut Asbest Slachtoffers. Dus een heel brede, brede groep, mensen die direct bij betrokken waren. Het, uh, ik heb de, de, de rapporten natuurlijk bijgehaald die allemaal gepubliceerd zijn. De mediaberichtgeving. Zo kun je toch een, een redelijk goed uh, genuanceerd beeld ook geven. Ja, ze hebben nog steeds geen aansprakelijkheid erkend hè, voor de schade. Ha zal dat na dinsdag gaan veranderen? Uh, weet ik niet. Dat vind ik echt heel lastig. Uh, nou, Het is wel een van de, van de drives achter dat, gedrag, dat systeemgedrag, die aansprakelijkheid. Ja. en Dat is de hete aardappel die straks uh, aan elkaar doorgeschoven gaat worden. Nou goed, wordt spannend dus dinsdag. wordt zeker spannend. Oké, okay, dankjewel. Remco de Boer, communicatiedeskundige. Het ging dus over de uh, lessen die getrokken zouden moeten worden... uit de Utrechtse asbestzaak. Verloren vertrouwen heet het boek. Het is een uitgave van Veen Media. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht op onze site. Nieuwsshow.nl. Dankjewel. Dank je. In Egypte stond het Tahrirplein de afgelopen dagen weer stampvol met mensen. De Arabische lente in Egypte krijgt een wending... die velen in het land niet willen, maar wel lijken te gaan krijgen. President Morsi gaf zichzelf onbeperkte macht... waardoor er nu een grondwet is waar de moslimbroederschap heel erg blij mee is. Maar dat lijkt dan ook de enige groep die daar blij mee is. Hier in de studio gaan we praten met de Egyptische Nederlander Ahmed Nassar. Maar we gaan eerst even over naar Cairo, Esther Meerman... Even vragen of het Tagrierplein nu op de vroege ochtend... hoewel, het is er een uurtje later hè, dan bij ons... Er is nog steeds stampvol staat. Um, ja, het is, er staan nog een paar duizend man, nu ongeveer. Ja, en is de zaak uh, gespannen of is het uh, gewoon van... wij staan hier, dit is duidelijk wat het protest is... en we blijven hier staan tot Sint-Jutemus dus nood. Nou... De, ik was er net en de sfeer is nu wel een klein beetje gespannen... omdat er vandaag uh, ook een protest is door de moslimbroederschap, Niet op het Kageerplein, maar bij de universiteit. van een paar kilometer van het plein vandaan. En ja, dat zou tot confrontatie kunnen leiden. Ja. En daar zijn mensen op het plein wel bang voor. En dan zijn er nog geruchten dat eventueel het leger toch weer ingezet zou moeten worden. Uh, ja, dat denk, ik, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het leger zich voorlopig nog steeds afzijdig gaat houden. Ja. Maar wat gebeurt er op het ogenblik op dat plein? Is dat meer uh, uh, gezellig en mensen uh, die gelijkgestemd zijn... die met elkaar discussiëren? Of is dat ook echt nog iets waarvan men uh, heeft... nou, er worden plannen gemaakt om toch verder dan dat te komen? Uh, gisteren uh, en vanochtend was het vooral uh, discussiëren. Mensen die het met elkaar hebben over de grondwet... en wat het precies betekent en wat er precies in staat. En uh, ja, het echt een idee wat ze dan uh, willen daarna. Want heel veel mensen zeggen nu natuurlijk... van nou de moslimbroederschap, dat was het ook niet. Dus daar moeten we van af. En als je dan aan ze vraagt van ja, wat moet er daarna dan gebeuren? Echt veel verder dan uh, Mohammed al Baradei uh, als, pre als president komen ze ook niet. En wat hij dan zou moeten gaan doen... Daar hebben ze niet echt een idee van. Is, is het een onprettige sfeer of is het prettig? Um, het is op zich... Uh, de sfeer is op zich wel vrij relaxed. Alleen uh, een, een veel voorkomend probleem in Egypte... en in, uh, op het plageerplein met name... is uh, als vrouw zijnde dat je heel erg wordt lastiggevallen. Ja. Maar um, ja, maar dat... Ja, dat ja. Een Westerse journaliste dat is zich ooit eens een keer gewoon midden op het plein verkracht tijdens een van deze uh, zaken, hè? Ja, en dat is de afgelopen, want well, de afgelopen week is natuurlijk uh, constant wel vrij druk geweest op het plein. Er was dinsdag een grote demonstratie en daar zijn ook, uh, het, gebeurt ook met, het gebeurt ook bij Egyptische meisjes, Egyptische vrouwen. Die worden ook lastig gevallen, kleren van hun lijf gescheurd. Dat is uh, dat afgelopen dinsdag ook weer gebeurd. Oké okay, Esther, we gaan even in de studio verder praten. Blijf nog even hangen. Als we ja. je nodig hebben, komen we weer bij je terug. Ja, okay. ja dat uh, seksisme strekt zich uit over allerlei politieke groeperingen, ben ik <laughs> bang. Ja, Ahmed, uh, en Nasser, uh, hartelijk Nasser. welkom. Uh, ja, dat is uh, toch wel uh, curieus, hè? deze zomer... Uh, werd juichend de eerste democratisch verkozen president verwelkomd. En nu staat het plein vol met mensen die tegen deze man zijn. Hoe kan dat zo snel gekanteld zijn? Ja, we weten natuurlijk wel dat hij op een gegeven moment... die magma nou zich toe ging trekken, maar dan toch. Er heerst heel veel uh, onvrede in Egypte. En uh, natuurlijk, er waren heel veel tegenstanders voor Morsi. Uh, en ze hebben hem een tijd gegeven... Okay. Uh, om, om een aantal dingen, een uh, aantal zaken op orde te stellen. En dat heeft hij niet gedaan. Dus men is ontevreden. Ja. Veiligheid onder andere. Dus ze, ze eh, zaten... minimumloon verhogen. Ja. Dus ze zaten ook eigenlijk haast te wachten tot hij zoiets zou doen. Zodat ze kon zeggen, zie je wel? Uh, het, het lijkt alsof, omdat uh, ze hebben hem honderd dagen de tijd gegeven. En uh, zo'n honderd dagen meter. En uh, ja, uh, het is nu de tijd om toch uh, ja, af te rekenen. Ja. Hij heeft zijn hand uh, heel snel overspeeld, daar komt het op neer. Natuurlijk, de laatste zit wat hij gedaan heeft, de macht of bijna vol macht naar zich toe trekken is natuurlijk een reden voor de laatste demonstraties. En het, het, het, het, het, het heerst een gewoon gevoel in Egypte van onvrede bij ieder. Ja, en zijn argument, ik doe dit om zodat ik snel die grondwet erdoor kan krijgen. Overtuigt mensen dus niet. Eigenlijk niet, in ieder geval niet iedereen. Nee. Zijn achterban wel, ze zijn heel erg tevreden met die zet. Maar een grote groep mensen in Egypte, liberale, seculieren, zijn niet blij met die zet. Wat is het alternatief? Want Esther zei al even: ja, ze komen niet zo gek veel verder dan El Baradei te noemen. Is er een alternatief? Ik zie op dit moment geen alternatief in die zin van... de volgende president van Egypte zal ook... met dezelfde problematiek te maken krijgen. En hij zal ook demonstraties meemaken... omdat ja, de Egyptenaren zijn niet eens over één kandidaat. Er zijn verschillende belangen op dit moment in Egypte... en ze zijn niet eens over één kandidaat. Dus stel je voor dat een circulaire president... Uh, komt, dan gaan de moslims tegen hem ook demonstreren. Jawel, maar er zijn natuurlijk heel veel meer landen in de wereld waar mensen het niet eens zijn over één kandidaat. In Amerika is de boel ook uh, verdeeld. Maar goed, op een ja, gegeven maar... moment wordt er één iemand gekozen en daar doen ze het mee. Ja, maar laten wij niet vergeten dat uh, ja, democratie is net begonnen in Egypte. Uh, Egypte is uh, vanaf 52 onder militaire dictatuur geweest. En uh, nooit eerder hebben zij democratisch een president of een leider gekozen. Dus het is voor ze allemaal ook nieuw. En ze kunnen niet winnen en toch die nieuwe vrijheid. En, en, en het is echt uh, ja, grappig. De laatste paar maanden zijn er heel veel talkshows uh, vroegtijdig beëindigd. Omdat gasten die gingen met elkaar uh, vechten. En, en uh, zij zijn niet eens. Dus uh, het is eigenlijk op dit moment als jij met mijn mening niet eens bent in Egypte. Dan ben je mijn vijand. En het is wel triest. En slaan we erop los. Uh, ja, dit is, dat is dat het leuke het gebeurt. Levert dat ook, het leuke uh, televisie uh, op, waar uh, wij uh, uh, natuurlijk maar voor de gastheer of gast en gasten is uh, wat ja. lastiger dus, uh, <laughs> Goed, maar de democratie en de verschillende visies daarop, dat is één uh, punt van het verhaal. Het grote punt is natuurlijk dat Egypte, zelfs vergeleken bij een land als Griekenland, nog faillieter is, geloof ik. Hè? Ja, ja, de economie in Egypte staat slecht aan toe en eigenlijk, uh, het land is failliet. En ik ben benieuwd uh, als de EU en de uh, EMF het geld niet gaat geven aan Egypte... Uh, ja, hoe gaat de regering de salarissen en pensioenen uitbetalen? Mm. Dus het is echt het, gewoon... Uh, prijzen zijn enorm gestegen, het, is, het, het, het gaat niet goed. En daar wordt mee gedreigd vanuit de Europese ja. gemeenschap... om ja. als uh, het zo onrustig blijft... en dat er zo niet-democratische dingen gebeuren... dat dan die ja, toegezegde miljarden ja, gewoon niet komen. Europa wil niet dezelfde fout herhalen... om een dictatuur ook financieel te ondersteunen. Dus ik snap die punten ook. U was zelf begin november nog in Egypte. Ja, uh, merkt u verschil tussen Egypte van Mubarak en Egypte van Morsi? Ja, duidelijk, heel duidelijk. Ja? Het is uh, onveilig geworden, echt onveilig. Iedereen uh, die, die, die verlangt naar de tijden van Mubarak, bijna. Nah. Echt, nah? Ik, ik hoor het van heel veel mensen. Omdat in ieder geval uh, er was uh, stabiliteit, rust... Uh, en je, je, je voelt ook de, de vijandige sfeer. Ook, uh, ik hoorde een, een, een vrijdagpreek van een, uh, een imam. En eigenlijk die zegt letterlijk uh, tegen de mannen: hè, als jullie geen baard laten staan, dan zijn jullie niet goede moslims. En jullie moeten allemaal teruggaan naar jullie huizen. En jullie vrouwen en dochters uh, ja, die ongesleurd zijn, die moeten gewoon uh, gesleurd worden. En uh, hoefdoekjes dragen, eigenlijk het uh, ophitsen. Van, van mannen eh, tegen de vrouwen en de, de vijandige sfeer. Dus als je niet op ons lijkt, dan ben je ons vijand. En dat vond ik eigenlijk toch apart. Het is, het is, eh, het is voelbaar. Iedereen is toch ja, angstig. Ja. Zouden we dat eens eventjes bij Esther Meerman kunnen checken? Ja. Uh, Esther, is inderdaad die sfeer zo veranderd de afgelopen weken of maanden? Nou, het klopt wel dat de mensen zich onveiliger voelen en dat steeds meer mensen gaan zeggen van... nou ja, weet je, onder Mubarak was wel alles beter, want de politie is er nu bijna niet meer te vinden op straat. En dat maakt het wel een stuk onveiliger over het algemeen. Maar wat, wat net gezegd werd over die, uh, die imams in de moskeeën, ik, ik denk echt dat dat ermee te maken heeft naar welke moskee je gaat. Er zijn uh, liberalere en er zijn strengere. Maar merk je echt dat mensen bang zijn om op straat te verschijnen? Nou ja, mensen komen nog steeds wel op straat, maar je hoort wel echt... iedereen zegt wel dat, uh, uh, dat, dat, dat het nu gewoon onveilig is, omdat er gewoon minder politie is. En het was ook voor de revolutie, zag je ook op echt om, om de twee meter botste je bijna tegen een politieagent aan. En ja, die zijn er nu gewoon allemaal niet meer. En dat zal wel anders zijn in Cairo dan in de omliggende steden, of nog verder weg? Uh, bedoel je dat ze daar nu ook minder politieagenten ja. hebben, of...? Ja. Of ja, is dat, dat niet dat, zo? Dat, nee, dat, dat is wel een landelijk, uh, landelijk fenomeen, ja, die, uh, de politie is niet echt meer te zien. Ja. Ik wil uh, iets ja? aan toevoegen, de imams hebben allemaal gisteren in Egypte instructies gekregen van het ministerie van de religieuze zaken. Om de decreet van de Morsi te steunen. En uh, er is een beroemde imam in Alexandria die heeft dat geweigerd. En hij is echt tijdens het vrijdagsgebed heeft aangekondigd: ik stop ermee. Omdat onder Mubarak krijgen wij ook af en toe instructies van, het, van de regering. En wij gaan de nieuwe president ook niet steunen. Dus uh, ja, uh, natuurlijk er zijn liberale moslims in Egypte. Dat is waar. Maar uh, de, de, de imams die vallen onder de ministerie van Religieuze Zaken. En af en toe moeten zij ook de wil van de regering uh, vertolken. Ja, maar Morsi is vandaag wel of gisteren wel zijn eigen uh, moskee uit, uh, uitgejaagd door mensen. Ah ja? Ja. Dat zou mooi zijn zeggen als we daar eens beelden van zagen, maar dat, dat, dat is er dus niet. Nee, ja, nee, die zijn er niet. Maar hij gaat uh, hij gaat altijd uh, onze vrijdag vrijdaggebed doet hij geloof ik altijd in zijn eigen, in zijn eigen moskee. En of met zijn, de moskee bij hem in de buurt, dat is dan een soort van zijn moskee. En uh, Nee, ja, hij, uh, mensen zagen hem daar en ze hadden echt iets van, nou uh, ga jij maar weg, want dit wordt niks. En hij moest echt, maar via de achterdeur uh, moest hij naar buiten. Ja. Uh... Ja? Ah, okay. Morsi geniet uh, in Egypte nog steeds veel steun. Maar buiten Cairo en buiten de grote steden... en uh, vooral in het platteland, het is echt heel, heel duidelijk ook. U, uw ouders wonen in Egypte, ja. Wonen die op het platteland? Of? Nee, het is een stad, ook een grote stad. Maar niet, maar niet in Cairo? Nee, niet in Cairo, buiten Cairo. En uh, hebt u nog wel contact mee natuurlijk? Hoe beleven ja, ja, zij de ja. Ja, Ze zijn verdrietig, ze zijn moe, ze zijn onzeker. Uh, ze zijn oud <laughs> en ze willen gewoon rust. Maar die hebben zij niet sinds 25 jaar januari 2011, en, en uh, ik vind het echt heel jammer, en ik, ik leef met ze mee. Ja. Ik, uh, ik, ik kan niks aan doen behalve af en toe uh, met ze praten en bellen. Maar uw vader is wel een baard. Nee, gelukkig niet. Die Mijn moeder hoofd op. Nou, dat wel. Maar uh, met eigen wel. Mijn moeder was een van de modernste vrouwen in Egypte vroeger. Uh, ik heb foto's gezien toen zij uh, nog jong, jaren 60, ik was nog niet geboren ja. met mini-rokjes en zo. Oh, ja. En het is levensstijl in, uh, in Egypte is veranderd. Dus uh, dat was uh, toch eigen wel en niet onderdrukt. Hartelijk dank voor uw uitleg. Egypte zal voorlopig het nieuws blijven beheersen. Graag gedaan. U hoorde Ahmed Nassar en vanuit.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 Donovan Frankenwriter met het nummer Life, Love and Laughter. Voormalig sociaal psycholoog Diederik Stapel zocht deze week weer de publiciteit. Niet voor een onderzoek, maar wel voor een mea culpa. Een van de kritiekpunten op het onderzoek van Stapel is alleen al het feit dat hij ongestoord kon publiceren... zonder dat er ook maar iemand aan die uitkomsten twijfelde. Althans, bijna niemand. De enige persoon die Stapel weerwoord bood... was Renske Jansen, twee jaar geleden. En destijds was ze zeventien jaar. Goedemorgen, Renske. Goedemorgen. Het ging over een foto in de Vollerskrant. Uh, vertel even wat daarop stond. Daarop stond um, het was rond de eindexamens. En daarop stond een meisje dat haar haren aan het opsteken was... in voorbereiding op het examen. En het bezwaar van de heer Stapel was dat... Um, ja, het zien van sexy vrouwen op, uh, op foto's... dat dat uh, bij meisjes tot lagere eindexamenresultaten zou leiden. Ja, <lacht> ja, de, ja maar, nu achteraf is het wel. Maar hoe beredeneerde hij dat dan? Ja, ik weet niet meer heel precies wat zijn redenering was. Hij stelde dat um, serieuze rolmodellen... dus uh, studieuze wat meer bedekte vrouwen... dat die um, meisjes tot hogere prestaties zouden aanzetten... dan uh, bloter geklede dames. Ja. En jij dacht bij jezelf... nou, bij mij klopt dat in ieder geval niet, want ik ben gewoon geslaagd. Ja, dat klopt. Ja, Ik ben inderdaad geslaagd in ja. datzelfde jaar. En, en je had het artikel gelezen en de foto gezien. Precies. Dus ja. het, je was niet gedibiliseerd uh, door die foto? Nee, nee okay. eerlijk gezegd niet. En wat heb je toen gedaan? Nou, ik heb toen een uh, reactie geschreven op de brief van de heer Stapel... Um, dat ik het niet helemaal met zijn stelling eens was. Dat is nog wel keurig eigenlijk. Ja, ja dat, uh, ik vind dat dat zo hoort. Als je een brief in de krant leest, dan ga ja. je niet meteen de tegen hem. Is... En heeft Stapel ooit gereageerd? Nee, nee ik heb daar uh, nooit bericht van gehad. Nee. Mm. Het zal niet meteen een zaak zijn die door de universiteitscommissie onderzocht wordt, hè, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Maar ik had toen ook kritiek op een, een specifiek onderdeel. Ik vond dat de testgroep die hij gebruikt was... dat bestond uit de meisjes van één middelbare schoolklas. Die vond ik toen te klein. En dat, dat is natuurlijk nog geen fraude. Ik was gewoon met dat specifieke deel oneens. Ja. Maar goed, toen, toen uiteindelijk die hele uh, boel aan het licht kwam... toen dacht u, haha... Nee, ik was helemaal vergeten dat die brief die ik ooit gestuurd had aan de Volkskrant toen dat dat om, om Diederik Stapel ging. Ik heb daar helemaal niet meer bij nagedacht. Ja. En daar wordt het nog leuker van. Ja, het, het was heel speciaal toen ik uh, opeens hoorde dat die brief toch weer boven tafel was gekomen. En, en dat dat dus over de heer Stapel bleek te gaan. Nou. Ja, zoals gezegd, ik had daar niet meer bij nagedacht, echt niet. Nou. U was in ieder geval de eerste die hem openlijk in ieder geval afviel en door had. Hartelijk dank voor de reactie. Graag gedaan. Oké, okay. we hoorden, of u hoorde Renske Jansen, de eerste criticaster dus, van Diederik Stapel. Een psychiater en een verpleegkundige van de GGZ Rivierduinen hebben deze week een waarschuwing gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De beide bandelaars hebben vorig jaar niet adequaat gereageerd op signalen van de familie van een schizofrene patiënt. De moeder trok meerdere malen aan de bel over de crisissituatie waarin haar zoon verkeerde, maar de GGZ voor lijden en omstreken ondernam onvoldoende actie. Uiteindelijk keerde de zoon zich in een psychose tegen zijn moeder... en bracht haar om het leven. Over de relatie tussen hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg... en de families van patiënten praten we met Linda van der Heijden... want zij is de zus van de patiënt. Goedemorgen, hartelijk Goedemorgen. welkom. Ja, u heeft die zaak aanhang gemaakt bij het Tuchtcollege. Wat was uw verwijt? Uh, mijn verwijt uh, was uh, dat ze nalatig en onzorgvuldig uh, hebben gehandeld... richting mijn broer in eerste instantie... En uiteindelijk ook richting mijn moeder. Ja, en ja. u heeft dat college een uitspraak gedaan. ruim een jaar nadat u die klacht heeft ingediend. Ja. En hoe is dat bij u gevallen? Nou, ik ben tevreden met de uitslag. Ja. Um, de klacht is in eerste instantie gegrondverklaard. Um, um, de behandelaars hebben een, een schriftelijke waarschuwing gekregen. En uh, daar heb ik wel vrede mee. Dit klinkt natuurlijk allemaal nog voor, formeel, zeg maar. Ook ja. zoals u het nu vertelt. Ja. Maar het moeten echt onwaarschijnlijk heftige zaken geweest zijn. die in die tijd hebben gespeeld. Ja, zeker. Ik ben er nu al anderhalf jaar natuurlijk eigenlijk mee bezig. Uh, ja, dit is iets wat natuurlijk behoorlijk ja. rauw uh, op je dak uh, valt. Uh, Want uw broer was erkend uh, een ja, probleemgevallen? Klopt. Ja, hij was al twintig jaar uh, patiënt, uh, schizofreen, paranoïde. Agressief? Ja, uh, met ups en downs, agressief inderdaad. Omdat hij zich continu altijd bedreigd voelt. Dus hij handelt vanuit verdediging, hè. En hij uh, ja, heeft drie, uh, drie keer gedwongen opnames gehad. En waarvan ook nog vijf jaar lange rechtelijke macht. Dus hij heeft al een behoorlijke trekrekord. En slikt ook zwaar medicijnen. En ook, uw ja. moeder vertrouwde hem niet? Nee, en dat is met name om die laatste twee weken. Daar gaat het om. Dat hij uh, door een fietsincident uh, slaags raakt met uh, de fietser waar hij tegen aanbotst. Komt dan ook bij het politiebureau, wordt daarvoor opgepakt. Vervolgens komt de crisisdienst GGZ uh, langs om in eerste instantie een boorleiding te doen. Op dat moment besluiten ze dat hij geen gevaar voor zichzelf is of voor zijn omgeving. En wordt hij dus naar huis gestuurd. En vanaf dat moment is het eigenlijk in twee weken tijd heel snel bergafwaarts gegaan. En is hij toen naar uw moeder gegaan? Ja, mijn moeder uh, zorgde inderdaad. Hij was eigenlijk volledig afhankelijk van mijn moeder. Dus hij ging in eerste instantie naar mijn moeder toe. Die heeft hem even in huis opgenomen. Daarna is hij wel weer even terug naar huis gegaan. Maar de laatste twee dagen... Ja? voor het incident. Toen was hij bij mijn moeder thuis opgenomen, dat klopt. Want hoe oud was hij destijds? Uh, 36, 36, 37. Dus hij woonde natuurlijk niet meer? Nee, hij woonde op... zelfstandig. Ja, ja. Ja, wat je over zelfstandig kan, kan zeggen, want hij was volledig afhankelijk van de zorg van mijn moeder. Had u wel goed contact met uw broer? Ja, goed contact. Hij had wekelijks bij mij, elke maandag had hij bij mij. En had uh, hij gewoon met mijn gezin mee. Ik kon ja. ook gewoon wel goed met hem opschieten. Ja, zeker. Want het is iemand die natuurlijk ook bepaalde periodes had... waarin het wel goed ging. Precies, precies, ja. ja. ja. En wat heeft uw moeder gedaan om die psychiater van GGZ-Rivierduinen... in beweging te krijgen? Nou ja, het aanspreekpunt is in eerste instantie altijd de case manager. Dat is een sociaal psychiatrische verpleegkundige. Die is in principe bij incidenten 24 uur bereikbaar. Dus dat is de procedure, die moet je in eerste instantie bellen. Nou ja, er is vanaf het moment van het fietsincident... is daar vanuit mijn moeder en zelfs mijn broertje heeft ook uh, gebeld. Maar dan niet met een hulpvraag... Maar met wel met het verzoek voor extra medicatie, dus dat is natuurlijk een verkapte hulpvraag. Uh, vijf keer uiteindelijk, vijf keer zijn de pogingen vanuit mijn moeder en mijn broer gedaan om contact te komen. En hoe werd daarop gereageerd? Uh, ja, er werd eigenlijk gewoon niet op gereageerd. Uh, het werd afgedaan van uh, ja, het is nog niet uh, ernstig genoeg, of uh, we komen een ander keertje langs. Uh, ze hebben één keer telefonisch contact gehad met mijn broertje en op basis van het gesprek. Uh, werd er gezegd uh, dat het alles, alles in orde was. Alleen, uh, mijn broer is een uh, zorgmeider. En op het moment dat het met hem slecht gaat, dat staat ook in het medisch dossier, dan zie je dus dat hij afgeleidt en dat hij de zorg nog verder afhoudt. Dus dat zou al een signaal genoeg moeten zijn geweest om, zeg maar, langs te gaan. En, en, ja, en uw moeder, die kent hem natuurlijk als geen ander. Ja. Yeah. Klopt. Dus die had dat waarschijnlijk haar fijn in de gaten. Klopt. Mijn moeder heeft uh, uh, haar zorgen geuit. En dat heeft ze echt wel direct gedaan. Want ik heb haar in die periode intensief gesproken. En op een gegeven moment heb ik haar zelfs ook geadviseerd. Ze zei ook van er wordt niet naar me geluisterd. Ik zit er helemaal doorheen. Ik sta er helemaal alleen voor. En toen heb ik gezegd: van bel ze nou nog eens op, zeg dat je, je als moeder ernstige zorgen maakt. En wij zagen mijn broertje ook gewoon afgeleiden. Hè. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook uh, uw pleidooi. Betrekt die familie er meer bij? Ja, en neem ze ook serieus. Dus uh, op het moment dat ze dus informatie geven... doe er dan wat mee en uh, leg het dan niet naast je neer, inderdaad. Ja. Want uh, het is heel slecht afgelopen. Klopt, U, ja. Uw broer heeft uiteindelijk zijn eigen moeder ja. vermoord. Klopt, klopt, ja, ja. Mijn moeder heeft uiteindelijk, uh, na herhaaldelijk uh, telefonisch contact... heeft zij toen op donderdag uh, besloten eigenlijk om mijn broertje maar in huis op te nemen. Dat is eigenlijk een soort verkapte opname die het uh, GGZ had moeten doen... En uh, uiteindelijk is dat tegen haar gekeerd eigenlijk. Daar komt het op neer, ja. Weet u ook wat daar toen is voorgevallen? Ja, zeker, zeker. Ja, in die zin, uh, kijk, de aanleiding blijft nog steeds wel helemaal moeilijk. Maar wat ik denk dat er gebeurd is, mijn moeder die zat er flink doorheen. Dus die heeft misschien richting mijn broertje aangegeven, ik zie het niet meer zitten. Ik kan het niet meer aan. Uh, misschien moet je je maar overwegen om vrijwillig op te nemen. Want dat is natuurlijk dan de enige mogelijkheid, maar dat, dat gebeurde nooit. En vervolgens heeft mijn broertje, denk ik, uh, die, heeft, die had allerlei stemmen in zijn hoofd. Het staat ook in het dossier. De ene keer zag hij mijn moeder als een heilige maagd Maria en de andere keer als een heks. En hij heeft op een gegeven moment uh, in de ochtend, uh, zaterdagochtend om, uh, ik geloof om zes uur... heeft hij mijn moeder, zo, hij lag op de bank te slapen... en hij heeft mijn moeder in, uh, in de slaapkamer in eerste instantie verrast. En uh, haar meerdere malen gestoken. En zij uh, heeft nog een vluchtpoging gedaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. En uiteindelijk heeft hij haar hals doorgesneden. En er uh, geloof ik nog twee scharen in de keel gestoken. Ja? Bij dit soort zaken... Uh, kan je achteraf soms zeggen, nou ja, dat is een hele verkeerde beoordeling geweest. Maar hier was iets aan de hand waar jullie eindeloos mee bezig zijn geweest... en signalen hebben klopt, uitgezonden. Klopt, klopt. Ja, ja, klopt. Ja. En is dat eigenlijk de basis van de... Het ging niet meer om een beoordeling. Het ging om als er zoveel signalen ja. uitgezonden worden... Ja. dan is dat een hulpvraag. Klopt. Dat is eigenlijk wat u beweert, of niet? Ja, ook. En uh, overal ook, als ik terugkijk... over hoe de behandeling verder is ingezet. De psychiater heeft in september mijn uh, dossier overgedragen gekregen. heeft toen een soort face-to-face-intakegesprek gehad. Uh, vervolgens volgens het protocol wordt na een half jaar... een herbeoordeling plaatsvinden. Nou, dat is dan maart 2011. Uh, hij is van mening uh, dat, uh, dat de cliënt zelf verantwoordelijk is... om die afspraak in te plannen. Nou, mijn broertje is een zorgmeider. Uh, dus die plant het, als, uh, het gesprek niet in... via het secretariaat. Blijkbaar is de intern dus geen signaal uh, dat daarop op geanticipeerd moet worden. Dus dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Vervolgens uh, verwerkt de psychiater ook de melding... persoonlijk uh, in het systeem vanuit uh, de politie over het fietsincident... En nog steeds ziet hij dus geen aanleiding... om direct een face-to-face -face gesprek uh, uh, met mijn boertje te houden. En zo gaat het eigenlijk door, tot aan het incident. Uh, ondanks de meerdere signalen die hij heeft gekregen... ook vanuit de case manager, neemt hij geen actie. Heeft u eigenlijk al uh, een reactie gehad van die GGZ-instelling... na die, uh, die uitspraak, hè, dat ze dus nee. een waarschuwing kregen? Nee. Nee. Niet. nee. U heeft wel een stichting opgeroemd, Etty, dat is ja. de naam van uw, van uw, van uw moeder. Ja. Uh, wat is de bedoeling van die stichting? Ja, de bedoeling van die stichting is eigenlijk uh, in eerste instantie natuurlijk, uh, in contact komen met lotgenoten uh, en gelijkgestemden, en om dan gezamenlijk toch de krachten te bundelen, zodat we dus een soort draagvlak uh, kunnen creëren dat er verbeteringen worden doorgevoerd. Want uh, ja, het kan gewoon zo niet langer. Uh, Um, Na alleen ook van de reacties die ik inmiddels heb gekregen, zie ik toch dat het uh, behoorlijk aantal mensen die in een soortgelijke situatie uh, nu zitten of hebben verkeerd zelfs. Ja, hebt u nog steeds wel uh, contact met uw broer? Ja, ik ga de maandag weer bij hem langs hier in Utrecht City. En hoe is het dan met hem? Uh, nou, hij zit nog steeds op de individuele afdeling van de TBS van de Hoefkliniek. Dus dat houdt in dat hij de meest intensieve zorg nodig heeft. Nou, dat zegt al genoeg. Hij is nog steeds psychotisch. Uh, Overal gaat het wel goed, hij wordt goed verzorgd daar. Ik heb een goede indruk hoe ze met hem omgaan. Maar het is zo dat hij eh, zich dusdanig continu achterdochtig... complot eh, bedreigd voelt. Dat hij dus niet met medepatiënten om, om kan gaan. Maar hij voelt zich niet schuldig? Uh, nee, in die zin. Hij, hij heeft het gedaan om uiteindelijk mijn moeder naar een betere wereld uh, te helpen. Ja, hij ging ervan uit dat ze alle twee uh, het slecht af zou lopen. En uh, mijn moeder was bereid zijn leven, uh, haar leven voor hen te, op te offeren En dat, ja, dat was ook wel... Uh... Is het niet moeilijker voor u geworden om op een, ja, dezelfde manier met hem om te blijven gaan? Nou, kijk, ja, ik, ik wist natuurlijk als geen ander dat hij ernstig ziek uh, was. Dus uh, ik heb al heel lang met een zieke broer uh, samengeleefd. Hè? En... Uh, uh, als ik vanuit zijn wereld erin en neer uh, heb ik, is hij natuurlijk ook slachtoffer. Net zoals ik. En ja. hij is nog meer slachtoffer denk ik. Nee, maar, je, je hebt natuurlijk heel veel begrip. Maar tegelijkertijd is het ook iemand die je eigen moeder heeft, heeft gedood. Dus dat lijkt ja. mij ook best heel moeilijk. Bij elkaar ja, in... maar goed. Uh, inmiddels heeft dat wel een plekje gekregen. Maar ik weet ook dat hij zielsveel van mijn moeder hield. Dus uh, ja, hij had een hele hechte band met haar. Dus hij heeft het echt niet willen doen. Dat is het triest van het hele verhaal. U zei in het gesprek dat die berisping, dat u daar vrede mee kon hebben. Ja. Is zo'n berisping dan zo'n zware... Een straf eigenlijk voor? Nou, het is een schriftelijke waarschuwing. Een berichtmeer ja. is dan nog zelfs zwaarder. Oh. Mij gaat het dus niet om, uh, om deze mensen, de, de beklaagden, te slachtofferen. Uh, uiteindelijk hebben zij ook een gezin thuis. Uh, waar het mij om gaat, is dat het gewoon een signaal is geweest. Uh, en ik hoop eigenlijk dat ze dus nu daar ook lering uittrekken. En uh, ik zou heel graag in contact willen komen met GGZ. Nou ja, ze hebben gezegd dat ze gaan kijken hoe ze de lering uit kunnen trekken en dat ze contact met u op, op okay. zullen nemen, heb ik begrepen. Prima. Dus ik vind kan... eerlijk gezegd dat u er onwaarschijnlijk helder over praat. Ja, ja. maar ik heb daar natuurlijk ook wel met tijd voor genomen. Ik, uh, ik heb me sinds het overlijden van mijn moeder verdiept in de yoga en de meditatie. En dat geeft inderdaad uh, goede steun. En uh, ja, het bepaalt ook je koers hoe je tegen bepaalde dingen aan kan kijken. Ja. Hartelijk dank dat u, ja. uh, dat u hier kwam en dank dat u wel. het heeft verteld. En dat u dit aan de, de kaken heeft gesteld. Ja. Goed, want nog niet alle uh, GGZ-instellingen... hebben namelijk een familiebeleid uh, ingevoerd. Goed, uh, hartelijk dank, uh, Linda van der Heijden. Als u er meer over wilt weten over deze zaak... dan kunt u altijd terecht op nieuwshow.nl. Siert Bruins, de 91-jarige oorlogsmisdadiger wordt opnieuw aangeklaagd... en ditmaal voor de moord op de verzetstrijder in Appingedam in 1944. In 1980 werd na de na de oorlog naar Duitsland gevluchte Bruins... die in de kranten steeds bekend werd als... Het beest van Appingedam, die werd veroordeeld voor de moord op twee Joodse broers en zat een straf uit van vijf jaar. Journalist Tom van Dijk pluisde de achtergrond van Bruins destijds uit en gaf de zaak een plek in zijn onlangs verschenen boek Sterke Verhalen. Het gaat over de kneepjes van het journalistieke vak. Goedemorgen, Tom. Oh. Bruins is nu 91 jaar. Uh, ja, misschien toch een beetje laat om nu nog eens aan de slag te gaan, hè? Ja, maar dat, uh, dat heb je trouwens wel meer gezien de laatste jaren. Dat leeft af en toe weer op, hè? Dan moeten ook de laatste, de Mohikanen moeten nog uh, voor het gerecht gesleept worden. Ja. En soms sterven ze op weg naar de rechtbank. Ja. Maar, uh, heb je enig idee waarom het Openbaar Ministerie dat nu toch nog opgepakt heeft? Nou, de, uh, Stefan Stark, de, de, een soort uh, Duitse nazijager, die is ook weer op het spoor gezet. En ik denk dat uh, de Duitse justitie uh, het risico niet wil lopen... dat ze het, uh, het odium krijgen van ja, wij doen daar niks meer aan. Dus er heeft, is toch weer iemand die onderzoek heeft gepleegd... om te kijken of er misschien nog bewijs, et cetera, te vinden zijn... om alsnog de tweede deel van die Bruins uh, zijn uh, uh, oorlogsverleden... voor de rechtbank te krijgen. Dat eerste proces van die twee sleutelberg in Hagen, daar is toen wel gesproken over. Kijk, hij is bij verstekte veroordeeld in Nederland na de oorlog. Toen gevlucht? Ah, ja, was al gevlucht. Hij zat al in Duitsland. zat al in Duitsland onder een iets verbasterde naam, Broens. In Altebrekkeveld, een liever plaatsje in het Zauerland. Dat maakte niet tuinhekjes. En hij was daar lid van de kegelclub en van de schietclub... en uh, gewaardeerd burger. <lacht> um, en niemand weer, eigenlijk... Uh, is er toen uh, jarenlang niet gezocht. Na de oorlog is er ook een hele tijd uh, geweest... dat er een hele lijst met oorlogsmisdadigen... Uh, ook in de Nederlandse justitie in de la lagen waar eigenlijk nooit wat met, met mee gedaan is. Toen kwam er weer een golf dat er weer wel wat mee gedaan werd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Die Bruins is toen veroordeeld voor alleen... hij is alleen aangeklaagd in Duitsland voor die sleutelberg Dat was nog vrij ingewikkeld, want in Nederland was zijn meerdere... was wel voor de rechtbank gekomen, die was uh, niet gevlucht, die, was, uh, die zat in detentie. En die heeft in het proces in Nederland alle schuld op de afwezige Bruins uh, uh, gegooid. Toen kwam dat proces in Den Haag en werd zijn proces gevoerd. Toen is die aanklacht van die één of twee verzetstrijders... die hij op de vlucht zou hebben neergeschoten... of de vlucht Ersoessen, zoals dat heet. Daar is toen niks mee gedaan, dat is wel genoemd. En ze hebben het er even over gehad. Maar er is geen onderzoek naar gedaan. Hij is niet aangeklaagd daarvoor. Ja. Dus ja, dat stukje bleef eigenlijk liggen. Ja. Nou, je hebt onlangs een, uh, een, een boek uh, geschreven. Daarin heb jij dat verslag van die eerste zoektocht naar Bruins uh, ook opgenomen. Eind ja. jaren 70 was dat. dus dat hij in voorarrest. Toen leefde het nog wel hè, in Nederland. Ja. ja en uh, ja, het gekke is, dat schrijf ik ook in mijn boek... Uh, dat gebeurde natuurlijk meer in de journalistiek. Dat zijn van die oplevingen. Toen is er een tijd lang veel aandacht aan besteed. Toen is het ook wel weer weg, weggeëpt. En toen hebben we in de jaren daarna... af en toe kregen we weer een berichtje van... dat er nog steeds een oorlogsmisdadiger ongestraft in Duitsland woonde. Wat niet waar was, want hij heeft vijf jaar gekregen. Het gekke is dat het geheugen van de journalistiek is wat dat betreft toch wat zwak. Dat, dat klopt niet allemaal. Er wordt ook af en toe maar wat... In, er kwam bij tijd erbij er toch ook wel eens een televisieploeg weer langs... en die deed alsof ze hem ontdekt hadden? Ja, ook dat. En dan, deed, dan stonden ze weer voor de deur. Hij deed nooit open. Het gek is, ik, ik, ik had dus op een of andere manier... waarschijnlijk omdat ik in die Hagen-tijd de enige journalist... was die bij me aan de deur kwam en enige malen dat gedaan... dan kon ik altijd wel weer bij hem binnenkomen en kon ik met hem praten. Ik was ook de enige... Ik heb hem in 2010 nog opgezocht. Toen stond hij dus kelderleeg te pompen, want het Zauerland was ondergelopen... Toen dacht ik nog, god, uh, het uh, serves you right, lekker naar de kelder. Maar ja, denk je, ja, dat is een bollige idee natuurlijk. Dacht je dat Ja, want je hebt toch altijd toch het idee van je staat daar natuurlijk Heb je dat een... ooit zoiets tegen hem gezegd eigenlijk? Want het is waarschijnlijk uh. op heel houden praten met zijn man. Want op een goed moment, uh. als, als jij dit soort dingen zou zeggen, dan is het er over, of niet? Ja, kijk, het is met het soort dingen, zoals als journalist, als je binnenkomt, die begint, begint gelijk te schelden, heb je dus niks. Dus het was altijd eerst een, een, een half uur, een uur, uh, anderhalf uur meeknikken en uh, begripvol tonen en zo. En aan het einde van die gesprekken werd het altijd, altijd een beetje ruzie. ja, maar ja ondertussen was het bier al op tafel gekomen en de wijnbrand. En uh, langzamerhand begon hij dan steeds meer weer de oude nazi te worden. Ja. Hij heeft ook dingen gezegd waarvan in het begin van die gesprekken... zei hij ook van, ja, dat, hij dat, dat hij een hoop dingen fout heeft gedaan in zijn leven. Maar naarmate het vorderde ging hij zich weer verdedigen en zo... en werd het toch weer een beetje... Maar, maar jij hebt heel mooi ook beschreven hoe hij daartoe gekomen is. Hè? Want jij hebt destijds zijn moeder nog gesproken. Je ja. hebt het heel inzichtelijk gemaakt eigenlijk. Ik heb zwart die hele familie... heb ik in ja. een, uh hoe, hoe, hoe een jongetje in Boertsangen ertoe uh, komt ja. om, om, uh, om aan de andere kant te trekken. Dat te heb ik geprobeerd te beschrijven, ja, dat vreselijke armoedegebied... Daar ja. waar de voedingsbodem voor zowel het communisme als het nazisme... en de ene maakte de goede keuze althans, ja, het communisme was toen een redelijk goede keuze. Uh, en de andere maakte een verkeerde keuze in de hoop van een toekomst. Die moeder zag ook een toekomst. Die was. Dat uh -huh. was. Ja, die moeder was tussen en linda daarin dat op die grens van Drenthe en Groningen. Ja. En die dacht van mijn kinderen moeten het beter krijgen dan ik het heb gehad. Dus je had er ook wel begrip voor. Ergens wel. Het zijn natuurlijk, voor de Duitsers waren die knechten van, van, van keuterboertjes... Waren natuurlijk het beste kanonnenvolk. stevig uh, Die waren gehoorzaam en harde werkers. en uh, En konden tegen de kou ook. Ja. En je hebt die hele familie uiteindelijk gesproken. Hè? Tenminste, bijna de hele ja, familie. Ja, ik heb ze vrijwel allemaal gesproken, maar... ja. Dat was niet zo, 1, 2, 3, binnenkomen ook. Nee, bij ook. die moeder was het vooral zo... daar nou, nou, mag ik dat, dat soort methodes graag in mijn boek opschrijven. Bij die moeder wilde mij dus eerst niet binnenlaten. Ik had iedereen al gesproken. Ik kwam op zondagmiddag op een winderige flat in Assen bij een bejaardenwoning. En eh, daar was, zat iedereen binnen, want ze was jaren ze zat aan de moorkoppen... en het luikje ging open in de deur. Nee, maar de moeder heeft geen zin. Toen ben ik briefjes door de deur gaan schrijven van... ja, maar uw zoon wordt afgeschilderd als het beest van Ampingedam... en dat zal, zal u toch wel erg verdriet doen... En u heeft het zelf ook niet makkelijk gehad na de oorlog. Haar man is geïnterneerd na de oorlog en is min of meer mishandeld... CQ doodgeslagen in het kamp voor NSB'ers. Oké, okay, dat hielp allemaal niet tot ik een briefje door de deur gooide van... ik begrijp uw standpunten in die oorlog best... want dat was ook de enige weg om eruit te komen. En de Haagse Post was ook fout in de oorlog... Dus ik heb daar wel Het begrip Het waarvoor voor. u werkt op ja, dat moment. Ik Het was ook een beetje waag. Het was niet helemaal coaching in de oorlog. En toen ging de deur open. En toen heb ik daar dus met een oud... Uh, tanig moedertje... huilend... Uh, een uur, anderhalf uur... Uh, zitten praten. En... Uh, ja, dan is toch... Kijk, ik heb natuurlijk niet zo'n mening. Hè? Ik, bedoel, ik, ben, ik ben journalist, ik, ik probeer gegevens bij elkaar te verzamelen. Maar ik moet zeggen, dat deed me toch ook wel iets, weet je wel. Ik begreep ook wel dat je als je, dat je een kat in het nood... Een nauwe rare sprongen maakt, dat je dus in die armoede... als je daaruit wil vechten... dat je dan ook wel verkeerde beslissingen kunt nemen in je leven. Ja. Maar goed, deze, afgezien van alles wordt hij dus nu weer opnieuw gezocht. Wat denk je, hoe groot is de kans dat hij nu weer toch veroordeeld gaat worden? Want hij heeft al een keer vijf ja, dat jaar vastgezeten. Daar ben ik ook zeer benieuwd naar. Ja, voor die zaak ja, kan hij dus ja, ja, ja. niet opnieuw beoordeeld worden. Nee, Ze moeten nu gaan zoeken. Kijk, hij heeft toen de tijd heeft hij een soort alibi. Dat is nooit echt goed onderzocht. Hij had het alibi bij Klaas-Jan Dijkema neergeschoten. Dat hij daar niet bij was, omdat hij op de boerderij met twee... Uh, gedetineerden uit de, de Ciseraad dienst. Hij was bij de Ciseraad dienst had hij twee mensen meegenomen... om op de boerderij te helpen dat weekend. Die zijn in de tijd opgezocht ook. Via zijn advocaat. En die hebben inderdaad getuigd dat zij op die boerderij waren. Maar die getuigenis die is, dus nou, die is dus nooit beëdigd. Dat is een particuliere getuigenis die eigenlijk van advocaat. Die zijn waarschijnlijk al lang overleden. Die zijn, ik weet niet of die nog leven of niet. Dat moet opnieuw uitgezocht worden. Dus het gaat er ten eerste om, is hij daar inderdaad bij geweest... is hij er niet bij geweest, is de zaak al gelijk uh, uh, ja. weg. Is hij er wel bij geweest, dan moet er dus bewezen worden... dat hij dat gedaan heeft. En dan zou hij dat dus weer met die Neuhauser... dat was die andere, zijn meerdere... met, uh, met de moord op de gebloede Sleutelberg... zouden het gedaan hebben. En die Neuhauser, die heeft in de tijd verklaard... Uh, die, uh, bij Hagen dat dat, dat, dat het dus niet gedaan had. En Neuhauser is ook alweer dood... Ja. Dus dat weten we ook weer niet. Zou, je, zou jij Bruins nog willen spreken nu? Ik, zou, ik ga wel weer opletten op hoe dat met het proces gaat. en Misschien ga ik nog wel een keer naar Altenbrekkerveld. Dat is een valse hoop, hoor. Ik heb het idee dat na zoveel jaar en dat na zoveel jaar... dat hij eeld op zijn ziel en vooral op zijn geweten heeft weten te kweken... dat de echte waarheid, zijn waarheid, eigenlijk niet meer bovenkomt. Of ik zou moeten binnenkomen op het moment dat hij denkt... bijna een soort openbare biecht... Ik ga nu eens echt vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar die hoop heb ik niet. Maar, goed, maar je, dan... denkt dat je hoopt het eigenlijk wel eens geweest. Maar goed, gerust. als hij met iemand zou praten, dan zou hij met jou praten. Ja, want ik, mocht, ik, ik mag en mocht nog steeds binnenkomen. Op een of andere manier heeft hij mij uh, nooit de deur geweigerd. En uh, is hij ook altijd wel spraakzaam tegen mij geweest. Weinbrand is het uh, toverwoord, uh, Ton. Hartelijk dank. U hoorde journalist Ton van Dijk over de oorlogsmisdadiger Sierp Bruins, dus, die opnieuw is aangeklaagd voor moord. Meer informatie over het boek via onze website www.nieuwshow.nl. Sterke verhalen heet dat boek. Ja. Daar staat het in. Goed, ja. dankjewel, Ton. Zometeen dan zijn we weer bij u terug met Jelle Brand Kostjes, onder andere over India, cadeaus van de Sinterklaasbank voor uh, arme gezinnen, Ingrid Hogevorst en de schrijver Alex Bogers. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Straks, in Troskamerbreed, de politieke stand van het land. Met coalitie. Een iets florisantere start hadden we allemaal gewild. Met oppositie. Nou, ik ben de CDA, dus uh, ik weet dat regeren moeilijk is. En met kritische gesprekken. Ik begrijp deze vraag, meneer, meneer Bollemar. Het en... dus is een hele goede journalistieke vraag op die manier in te Heeft nou eens ja, gewoon ik, een antwoord. Nee, nee, maar ik ga niet in de, Kijk, moet ik moet luisteren. Dus en, uh, zijn... Luister straks, van 11 tot 12, naar Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws...